En een voorspoedige start. Dikte Hart met het. En minister Dijsselbloem wordt de nieuwe voorzitter van de Eurogroep. Volgens de Duitsers en de ARD zijn de regeringsleiders van de eurozone het daarover eens geworden op de afgelopen EU-top. Dijsselbloem moet nog wel officieel gekozen worden. Volgens de ARD gaat Dijsselbloem nu minister van Financiën een sleutelrol vervullen in de strijd tegen de schuldencrisis. En zou de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker gaan opvolgen? Dijsselbloem zelf liet al eerder weten dat hij wel wil nadenken over een functie als voorzitter van de Eurogroep. Het gaat dan volgens hem om een deeltijdfunctie. Hij blijft gewoon minister van Financiën. Nu het kabinet niet langer de Olympische Spelen in 2028 wil organiseren... moet het uitgespaarde geld ingezet worden voor de organisatie van de Jeugd Olympische Spelen in 2018. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Er zijn plannen om in 2018 de Jeugd Olympische Spelen in Rotterdam te houden. Volgens VVD, Partij van de Arbeid en CDA de aanwezigheid van jonge topsporters uit de hele wereld... Nederlandse jongeren aanzetten ook te gaan sporten. Komend jaar beslist het IOC waar de jeugd-Olympische Spelen worden gehouden. In De Tweede Kamer wordt vandaag de sportbegroting van het kabinet behandeld. Ondanks de crisis is het aantal mensen dat op kerstvakantie gaat al jaren gelijk. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen... verwacht dat ook dit jaar weer 800.000 mensen op vakantie gaan tijdens de kerstperiode. Ongeveer de helft gaat naar het Buitenland, vooral naar Duitsland, België en Oostenrijk... Het NBTC merkt wel dat Nederlanders korter op vakantie gaan en dichter bij huis. Ook geven ze minder uit. Uitzendbureaus discrimineren steeds minder vaak, dat zegt brancheorganisatie ABU... in reactie op een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daaruit blijkt dat Turkse, Surinaamse en Antilliaanse werkzoekenden... nog altijd veel minder snel een baan vinden dan een via een uitzendbureau dan autochtonen. Maar volgens het ABU is in een jaar tijd het aantal gevallen van discriminatie met 30% verlaagd. Het weer bewolkt en hier in hier en daar buien. Temperatuur rond 7 graden bij een matige zuidoostenwind. Dit was het en Dit is Kees Quaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A16 van Breda naar Rotterdam voor de Van Briennoordbrug 5 kilometer. Op de brug is 1 rijstrook dicht. En op de A27 Gorkum richting Utrecht 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Danvoort Dan heeft, heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Z Dit is. Luistert naar Zandvoort Lunch, het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 12 tot 2. Presentatie: Ruut-Janssen en Angela de Koning. wat jullie aan het doen zijn daar in Zandvoort, maar uh, je hebt er mooi weer bij. Ja. Geweldig. Alleen oh hier in Zandvoort. Ik zeg daar in Zandvoort, maar dat is hier in Zandvoort. Want wij zijn ook in Zandvoort. Ja, ja voor de verandering schijnt de zon dus een keer niet. Nee. Meestal als wij in Zandvoort komen schijnt de zon, maar. Of het is net uh, droog of uh, het klaar op. Het zijn, het zijn per slotverrekening de Donkere dagen voor Kerstmis niet meer. Precies. Daar kan je alles van Nou, misschien kunnen wij een klein lichtje brengen op deze donkere dag... door gewoon wat lekkere muziek te gaan draaien in Lunch. U straks te verblijden met een heerlijk recept wat u thuis kunt maken. Ik heb hier een paar mooie nieuwe dingen. Onder andere de nieuwe single van Coldplay. De nieuwe van Pink nieuwe van Milo. Ja, we hebben weer um, even geshopt, hoor. Ja! Yeah. En de nieuwe single van Koen Raad. Dat zegt u waarschijnlijk nog niet zoveel, maar daar zal ik u zo meer over vertellen. Prachtige single. Gemaakt in het kader van Local Request for Serious Request. En dat begint morgen, Serious Request, in Enschede. Ja. Maar ah, er zijn natuurlijk ook diverse plaatsen in uh, Den Landen, waaronder in deze regio, waar aandacht wordt besteed en ingehakt wordt op de actie Serious Quest. Het gebeurt onder andere in Beverwijk, daar ga ik u zo nog iets meer over vertellen. Want het is best wel interessant. Misschien wel een idee voor Zandvoort om volgend jaar ook eens iets te doen dan. Een glazen huis neerzetten op het uh, Raadhuisplein of zo. Of Badhuisplein. Kan mooi op dat plateau hier. Een glazen huis neerzetten. Ja. Perfecte locatie. Er... Drie dagen mooie radio maken en zo. en uh, leuke muziek en zo. En activiteiten. Nou, misschien wel een idee. Je weet maar nooit. Ja, en drie dagen niet eten. Nou, dat doen ze niet. Een beetje rijk, hoor. Die eten gewoon door. Nou ja. Dat is toch voor zover ik weet. Het was zo gek als die radio DJ uh, die, die, die zes dagen zonder eten te gaan zitten. Maar goed, ik vind het wel een fantastisch initiatief. Van Giel, Magiel en Gerard. Meneer Magiel weet ik zijn achternaam niet. Ge Giel Belen in ieder geval wel. En daar moeten we natuurlijk trots op zijn, want dat is Haarlemmer niet waar. Dus uh, daar moeten we een beetje trots op zijn op Giel. Gerard Ekdom, vind ik persoonlijk een hele aardige en goede DJ. Dus, we hebben weer een hoop te doen vandaag. En um, we hebben weer een hoop lekkere muziek voor u. En daar gaat het allemaal om. En een hoop informatie. Onze razende reporter komt ook nog. Uh, Joop van der Junior. Die krijgen we ook nog te horen vandaag. Dus, oh, oh, oh. En de ijsbaan is open. En volgende week maandag... Ja, mm. volgende week maandag... Dan staan we met dit programma live op de ijsbaan. Hè. dan gaan wij ook, We gaan niet schaatsen. Maar we gaan wel, nee. we gaan wel uh, live radio maken op de ijsbaan. Volgende week maandag tussen 2 en 4. Dus kunt u ons live uh, in het wild aanschouwen. Denk erom, we controleren wel op wapens. Tussen 2 en 4? Uh, tussen 12 en 2, sorry. Zei ik tussen 2 en 4? Ja. Wat, wat een dom. dom hè? Nee, tussen twee, 12 en 2 natuurlijk. Tussen 12 en 2 zijn, zijn we te zien op het Haathuisplein. Met de ijsbaan in de Koekenshopie-tent. Daar, oh, daar gaan we twee uur lang live radio maken. Ja. En we hebben ook waarschijnlijk gastartiesten. Ja? Ja, dat zou zomaar ja. kunnen. Het zou zo maar eens kunnen dat we gastartiesten hebben volgende week. Dus. Uh, en mochten er zandvoortse muzikanten zijn die denken van nou, ik wil ook wel zingen daar, wil ook wel een liedje doen, nou kom je toch wel, wel langs. kan allemaal. Ja hoor. Oh, uh, er gaat hier iets niet helemaal goed, geloof ik nu. Ik hoor wel allerlei geluid, maar mijn dingetje zit er niet in. Wacht even, Dan gaat niet goed. Hier. Zo. Nou, dan doe ik het gewoon even opnieuw. Valse start was dat dus even. Hè? Maar, waarom stop je dat stekketje er dan niet in? Je zet elke, hem zelf weer. Elke week zet, stopt ze het stekketje erin. En nou... Je hebt het nu zelf neergezet. Hè? Ja, ga nog protesteren ook. Ja, tuurlijk. Dit is <laughs> dus een live-opname van een uh, nieuwe single van Pink... I don't try. Met een technisch probleempje. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik heb even te maken met iets technisch. Dus doen we maar even een ander liedje. We hebben een, uh, we hebben een weekste day, dames en heren. We gaan dit even oplossen hoor. Maakt u geen zorgen. We hebben een klein technisch probleempje. Uh, ik weet niet wat er aan de hand is, maar er zit iets verkeerd. Um, da, da, da, da, da. Nou, volgende week is dus live en nu gaan we maar beginnen dan even met de weekste day. En uh, dat, is, dat is Marcel de Groot. Jawel, Marcel. Al die kronkels in mijn magen. Maar... Mis vandaag, maar je wat het wel mooi zo te blijven daar maar. Oké. Is dit het nu? Is dit het nu? Is dit het nou waar al die liedjes over van liefst mij? Maar er is voor mij niets aan. Al de kronkels in mijn maag en al wat draaien in mijn koop. Het zwevende gevoel, laat de bed en vroeg weer om. Is dit nog? Het grote sentiment verstrooidheid. Omdat je al een meisje kent. Het vrije, zelfs op met mijn schoenen aan Al die vlekken in mijn bed en al die prassen op mijn huid Zogenaamd een beetje pret, nee dat hou ik zo niet uit Is het gedaan, eenzaam in mijn grote bed Verloren, zelfs de wekker niet gezet Er is niemand om voorop te staan, geen vrouw ik heb een hond op half zeven. Nu is alles Maar er ging even van alles mis hier in de, in de studio. Geen geluid en zo. En, uh, maar u schijnt het wel te horen, alleen wij hier in de studio niet. Dus ja, dat is wat verwarrend dan natuurlijk. Hè, dat dat gebeurt. Uh, maar goed. <laughs> is dit het nu dus? Ja, dit is het. Uh, Marcel de Groot, uh, mijn Facebook vriend. Ja, uh, van zijn fantastische... Ze leven een aantal jaren geleden manen kweken. Uh, een hele leuke, hele mooie plaat. Uh, die bovendien geproduceerd werd door zijn vader. Uh, dus door, uh, door Boudewijn de Groot. Daarom uh, staat er ook heel leuk op meneer de pro producent. Meneer de producent, dat was wel leuk. Boudewijn de Groot. Dus een goede samenwerking tussen vader en zoon. Marcel de Groot en dit nummer dat heette Is Dit Het Nu. Nou, dan gaan we nog maar pink eventjes weer uh, doen. Hè? Want dat is dan wel weer leuk natuurlijk. Ja, dus is uh, nieuwe plaat. En die moeten uh, we eventjes uh, weer aandacht geven natuurlijk. In the middle, hey, try. Mega top 50 De live uitvoering nog wel het nou, heet try Nou we blijven het proberen. Ja. En het lukt ook nog. Als we Pascal toch niet hadden. Hè? Als Pascal niet hadden, dan werd het helemaal niks. Maar ja, u schijnt het allemaal gewoon gehoord te hebben boven, dus... Ja. Nou ja, sorry voor de chaos dan. <laughs> ja, het is wel lullig hè. werken natuurlijk, als je gewoon in de studio staat en je hebt... en je hoort allemaal niks. Raar natuurlijk, maar goed, het is dus nu weer verholpen. Pink and Try. Si sí, sí. Is het is nog maar één origineel lid, geloof ik, of twee. Zou zo maar kunnen. Uh, alleen uh, Graeme Goldman uh, is er nu zo'n beetje de grote man ervan. Was hij altijd al, natuurlijk. Maar uh, ze doen het nog steeds heel goed, jongens. Dit speelt dus ook. De uh, Wall Street Shuffle van... Uh, Dance is here, dus. Ja, oké. Okay. Uh, Phil Collins gaan we nu doen. Ja. Wat is dit nou toch allemaal weer? Staat er staat weer van alles achter. Dat is helemaal de bedoeling niet. Oh, gaat helemaal, het gaat helemaal fout vandaag. Ik weet niet wat ik heb, hoor, maar... Um, nou ja, oké. Okay. Uh, ik weet wel hoe het zit. day in paradise. was van de, L, van de LP, de mijn een cd, But Seriously, het is een cd waarin uh, Phil Collins op wat serieuze onderwerpen uit het leven inging, en zo. onder andere deze aanklacht, en Another Day in Paradise, oftewel een arme vrouw die langs de straat slentert en waar volgens geen ruimte is en waar niemand naar omkijkt, dat uh, is eigenlijk het verhaal waar het over ging. Mooie live-opname trouwens. Dat dan weer wel. We zitten natuurlijk een beetje in die kerstgedachte, hè? De, dames en heren, want dat is natuurlijk gewoon allemaal een beetje aan de hand op dit moment. Uh, donkere dagen voor kerstmis, nou dat mag je wel zeggen, donker is het, dat kunnen we zien. U het weer volgt zo meteen, dan kunt u nog horen hoe, hoe donkerder het nog, hoe, hoe meer het nog donker wordt. Dat is misschien ook wel even gezellig als je dat natuurlijk weet, maar dat gaat Anselui zo vertellen. Um, ik ga u eerst iets anders vertellen, want het is deze week natuurlijk de week van Serious Request... Uh, 3FM, de actie start morgen. In Enschede staat het grote glazen huis... waarin Giel Beelen, uh, Magiel en... nou, zijn naam weet ik niet, achter, zijn achternaam niet... en Gerard van Ekdom, of Gerard Ekdom... Uh, zes dagen in het glazen huis in te gaan zonder te eten. En uh, dus weer een hoop geld hopen te verzamelen... voor het goede doel, kinderen in dit geval, het Rode Kruis. En dat is een heel belangrijk uh, verhaal natuurlijk. En vorig jaar hebben ze heel veel geld opgehaald. En het is natuurlijk de bedoeling dat het dit jaar nog meer wordt... Hoewel ik vraag me af of dat gaat lukken met uh, die crisis en uh, de financiële nood... waarin sommige mensen toch wel komen te verkeren langsbrand. Um, dat, dat verhaal wordt natuurlijk door uh, een landelijk, uh, regionaal wordt dat uh, best wel ondersteund. In, in Haarlem gaat iets gebeuren, in Schalkwijk heb ik begrepen. Maar daar weet ik geen, niet het fijne van. Um, in ieder geval in Beverwijk, wel Beverwijk, mijn woonplaats, daar gaat het wel gebeuren. Drie dagen lang vanaf vrijdag, vrijdagmiddag 12 uur begint dat, uh, Zaterdag uh, de hele dag. En zondag hm, tot 8 uur gaat er uh, dus iets, gewoon, iets geweldigs gebeuren. Er komt een, op de Breestraat in Beverwijk een glazen huis. Er komen allerlei artiesten, uh, bandjes. Ik heb zelfs horen vernomen dat de oude begeleidingsband van Herman Brood, de Wild Romans, vrijdagavond speelt. Uh, er komt ook een concept van uh, Jacques Loes, de zanger met een grote fanfare. Ik mag daar zelf ook wat mee doen, dat is wel ontzettend leuk natuurlijk, op zondagmiddag. Uh, op zaterdagavond is er een bandbattle en uh, dat betekent dat er twee bands zijn die op verzoek gaan spelen. En elk verzoekje daar moet op geboden worden en het verzoekje waar het meest op geboden wordt dat er wordt gespeeld. Uh, een van de bands, dat ben ik natuurlijk zelf. Dat zijn wij natuurlijk zelf. Um, nou, het is een, een, een grote manifestatie. Dus als u toch toevallig niks te doen hebt... je kunt per slot niet de hele dag op de ijsbaan staan... Is antwoord, wat ook heel leuk is. Maar uh, als je dan toch niks te doen hebt... en je hebt zin in een leuk uitstapje... nou, dan ga je gewoon even kijken in Beverwijk op zaterdag, vrijdag, zaterdag... en zondagmiddag. Of zondagmiddag natuurlijk, kan ook nog. Um, een Beverwijkse zanger... Uh, heeft een prachtig lied gemaakt... Of het is voor hem gemaakt, maar hij heeft het gezongen. Uh, het is een prachtig nummer geworden. En dat is eigenlijk ook speciaal voor deze actie gemaakt. En het is echt een heel mooi nummer. Uh, er is nog een officieel nummer natuurlijk. <coughs> van Laura Jansen. Dat weten we. Dat is er ook. Met, met King doet daar onder andere mee volgens mij. Gaan we ook draaien, want die heb ik ook nog voor u. Maar uh, nu eerst even dit prachtige lied. Koen Raad heet de man. Koen Raad. Van zijn voornaam en raad met DT van zijn achternaam. Het is een hele, hele leuke zanger. Goede zanger ook. En die heeft een prachtige single gemaakt. Ter ondersteuning van Serious Request. U kunt dat ding ook uh, downloaden. Ik ga nog even kijken waar die link zit. Ik moet Ansel even voor me uitzoeken. Uh, ga even kijken waar die link precies zit. Voor 99 centjes kunt u dit nummer uh, downloaden. En dat geld gaat echt naar Serious Request. Uh, via Local Request Beverwijk. Dus wij ondersteunen dat. En. Uh, ik ga die single voor u, voor u draaien. Het heet. Het heet A Brighter Day. Maar we hebben gewoon een beetje verkeerd. Dus, doe maar het nog een keer. Ik weet niet wat ik heb vandaag, hoor. A Brighter Day, dus. Zo heet het. Koen raad. No. little chance to see the shimmer of a brighter day let us unite history we write it's in our choice Dus in het, actie, in het kader van de actie Local Request voor Serious Request. En dat is niet een bvx aangelegd, maar het, het is eigenlijk gewoon. Uh, ja. Daar kan iedereen gewoon aan meedoen om de grote actie in NSGD natuurlijk te ondersteunen. Um, het liedje heet A Brighter Day. En als u weet, wilt weten hoe u eraan moet komen, want het is een prachtig liedje. Uh, u kunt het alleen maar downloaden via internet. Dat kost 99 cent. En daarmee ondersteunt u dus inderdaad de actie van uh, Local Request. Ja. Um, dan kunt u gaan naar de website localrequest.nl En dat is gewoon localrequest, alles met kleine letters.nl. Als u daarheen gaat, dan staat daar uh, het hoesje van het singeltje op en een link waar u het uh, ding kunt downloaden. En dat is nogmaals maar 99 centjes en het is leuk voor Koen en het is, dan wordt hij ook een beetje bekend, en het is leuk voor localrequest. En daar gaat het Daar gaat het om. Het zijn de drie e's. Geef mij een naam. Ik ben de kracht, de hoogste macht. Het brilbegin, de eerste zin. Ik ben verslagen, weet vermoord, altijd weer een... Het is een zwaar bewolkt met enige tijd regen of een bui. En uh, het lijkt vooralsnog er niet op dat de bewolking gaat breken. De wind is zuid tot zuidwest, matig krachtvieren en het wordt maximaal 8 graden. Morgen schijnt af en toe de zon, maar de kans op een bui blijft. Veranderlijke wind, zwak, kracht 2 à 3 en de temperatuur wordt ongeveer 7 graden. Dat was het.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 You just keep Just what you soul You're going to reap just what you sow Er is ook nog een versie bekend, natuurlijk, waar heel veel artiesten aan meedoen. Uh, onder andere Elton John en, en uh, nog een aantal grote mensen. Maar dit was de originele versie van de heer Lou Reed. En dat nummer dat heet dus inderdaad A Perfect Day. Ja, jammer dat het zo regent. Hè? Anders was het inderdaad een perfect day geweest. I spent a long time high. Under the surface I was stone Dat is Laura Janse When the walls that I built in the edge just knocked me down I let the earth pull at my bones Samen met uh, van die... the distance I'm reaching Laura Jansen, dames en heren, was een nummer dat. of dat is een nummer. dat doet ze samen met Tom Chaplin bij Keen. Van Keen, dus, als het ware. En het nummer dat is speciaal geschreven voor het, uh, de actie Serious Request, de landelijke actie dus van 3FM. Zit er een speciaal voor gemaakt en uh, nou ja, dat zal ook wel weer een hit worden. Dat kun je ook weer downloaden en dan brengt dat allemaal natuurlijk weer geld op. En daar gaat het op slotverrekening om. Volgende week uh, tussen 12 en 2 zijn we dus live op de ijsbaan met dit programma. Dames en heren, dan kunt u ons in het wild zien. En uh, dan kunt u lekker op onze muziekschaatsen en zo en ijsdansjes doen. En weet ik het dan niet. Misschien draaien we deze ook wel. Lionel Richie. We gaan niet de hele nacht door, dat zeg ik u vast We doen maar twee uurtjes, vind ik het zat. Altijd lang. Well, my friends, the time is come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play all day on hell, everybody sing, everybody dance. Yourself in one romance, we're going to party, karamo, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramel, fiesta. Stadt. En het nummer dat heet All Night Long. Nou, we gaan niet de hele nacht door hoor. Een paar uurtjes is wel, uh, is wel voldoende, vind ik. He? toch? Zie je nou weer te lang? Ja, dat is meer dan Ja, dat is meer zat. Wordt het zo koud ook. Uh, we hebben ook nog een weekse CD, dames en heren. Van uh, Marcel de Groot. De zoon van, zou je kunnen zeggen. Uh, tegenwoordig staat hij zelfs uh, met zijn vader samen op de bühne. Want hij zit in de begeleidingsband van zijn vader. Baudewijn die met zijn afscheidsternooi bezig is dit jaar. En volgend jaar ook nog. En dan, uh, dan is het gebeurd. Vind ik wel jammer eigenlijk, hoor, dat zo'n man meest stopt. Maar ja, ik kan me best voorstellen als je op zekere leeftijd komt. dat je bij jezelf denkt: van, Nou, dat nou is wel een keer mooi geweest. Um, we gaan een liedje draaien van de LP, uh, LP CD. Natuurlijk de CD van de week. Ja, hallo. Manen kweken. En dat is een hele aardig, mooie CD die een tijdje geleden. Nou, het zal toch al gauw. ja of. Hè? Uh... Huh? wat geleden zijn. <laughs> Marcel de Groot, Manen kweken en we gaan een nieuw een liedje draaien met een tekst van Hans van Gelder, muziek van uh, Marcel, dat komt meer voor, hij heeft uh, diverse goede tekstschrijvers uh, uh, teksten laten maken waar hij dan de muziek van gemaakt heeft en het klinkt allemaal gewoon lekker. Bekende hit van deze plaat is natuurlijk Mag ik naar je kijken in het volle licht, maar die bewaar ik nog even voor wat later. Nu, Nieuwjaarsdag. Het is nieuwjaarsdag, en ik wankel als ik sta. In mijn eiken houten kop knalt het vuurwerk nog wat na. Dus uh, ik blijf vandaag in bed, blauwe thee en een schuit. En als vanouds heb ik gewerkt. En zo het nieuwe jaar in geluid. Ach, vandaag is alles simpel. Wie is hier nou stoer? stoere weg? Van alcohol heb ik daarbij. Nu laat ze staan met veel gemak. Nu heb de glas. nu de Zal ik zal nog zeuren, nu gedragen als een kind. Want uh, dit jaar gaat het gebeuren, nu gaat alles voor de wind. Met jou hier aan mijn zij, met jou heb ik gevierd. Door de nacht gepassageerd ik vroeg je. Blijf bij mij. Ja, vandaag is alles simpel. Weg met liefdes voor een na. Ik heb nooit meer iemand teruggezien. Het is maar beter boven Ik heb gevraagd, maar nu is En wankel als ik sta in mijn eiken houten kop knalt het vuur nog wat na, dus ik blijf vandaag in bed met lauwe tenen beschadigd en als we noud hebben. Marcel de Groot was dat van zijn CD Manen kweken. Nieuwjaarsdag. Volgt straks nog meer, want het is onze week CD. Met het uh, prachtige tekst van Hans van Gelder en de muziek van Marcel. We gaan eventjes naar het nieuws en het weer van 1 uur. En daarna zijn we weer terug. En het recept komt er nog aan hoor. Ja, het is een beetje een chaos vandaag. Maar uh, het recept komt straks na het nieuws. Tot zo! Tot zo. Dan, GFM, dan